Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom That is three times Sommigen met een uh, omweg. Een hele grote omweg, hè? Ja. Zo is het ook met het Koninkrijk van God, wist u dat? Het gaat erom dat u er bent vandaag. En het Koninkrijk van God gaat het er ook om dat u er komt, dat u er bent. Een prediking over wie zijn... De 144.000. Wow. Durf je dat wel? Ja, er valt niks aan te durven. Als je een prediking hoort over de 144.000, zoals bij mij. Al hoor je vijf predikingen over de 144.000 versegelden. Hoor je vijf verschillende predikingen. Hoor je de tien, hoor je tien verschillende. Zo, vandaag hoort u ook weer... Een hele andere preek over de 144.000. Maakt niet uit. Is het, misschien, ja, is het dan niet hetzelfde? Ja, is ook hetzelfde. Maar we moeten rekening houden. De hele Bijbel... Daar staan in de Bijbel een paar rode draden. Een van de rode draden is het koninkrijk. Een andere rode draad is de koning. Wie is de koning? Vader. En vader geeft het koninkrijk aan Yeshua... En Yeshua ontvangt het koninkrijk en later geeft het weer terug. Vader is kom. En een andere rode draad is het volk. Het verbondsvolk, het koninklijk volk. Weer een andere rode draad is de wetten van het koninkrijk. Ja? Zo is het ook met openbaringen. Het boek Openbaringen, daar zitten een aantal rode draden. En een van die rode draden is het volk van God. Het verbondsvolk God. Alleen, het is een beetje verwarrend, want hij heeft zoveel namen. De vrouw, Israël, de 144.000, de bruid, een stad dat nederdaalt. De muren zijn 144.000 kuub. Heel veel namen. Zo, en dat maakt het een beetje moeilijk. En dat is de reden waarom u zoveel verschillende versies hoort over de 144.000 dat is de reden nou, we moeten ervoor zorgen dat we niets van onszelf dat is niet altijd makkelijk je probeert ook je eigen denken in de prediking te zetten van zo denk ik erover maar we moeten toch proberen om zoveel mogelijk het woord het woord laten uitleggen en als je dat ziet dan zit je denk ik op een goede weg een andere punt is met het boek Openbaringen, is dat het een boek is geschreven door Johannes. Het is de Openbaring van Yeshua, verteld aan Johannes. Johannes schrijft het op. En als je gewend bent, het onderwijs van Yeshua is dat hij altijd spreekt in gelijkenissen, in parabelen. En daar heeft hij een reden voor: dat is dat de buitenwereld het niet verstaan kan. Maar Johannes, een van zijn discipelen, die heeft daar ook een handje van. Om te spreken in parabelen, in gelijkenissen. Zo het hele boek openbaringen is geschreven in parabelen. In, in, uh, het, het is, hij schrijft wat anders, maar hij bedoelt er iets anders mee. En dat kan je terugvinden in zijn evangeliën. Daar begint hij al mee bij de eerste zin van zijn evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden. In het woord was leven en het leven was het licht de mensen en het licht schijnt in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet kunnen grijpen of begrijpen. Zo so, nou, so is het ook een beetje met openbaringen. Dus u hoort misschien vandaag nieuwe dingen... Ja, maar ik heb toch iets anders gehoord. Wie Wat is? Hoe zit het daarmee? Geeft niet. U mag mij vragen stellen. De kinderen zijn er niet vandaag, dus ik heb lekker de tijd, toch? Tot er al twee. Ik heb 50 dia's, maar u ziet er maar 14. Het is deel één. Zo, want als je spreekt over de 144.000, een van de rode draden van de Openbaringen, dan ga ik heel veel over vertellen. Dus er komt nog een vervolg en misschien nog een vervolg. Dit is maar één klein deel. En de focus is wie. Wie zijn de 144.000? Dat, dat is de focus voor vandaag. Ja, er is ook uh, wanneer of waar zijn de 144.000? Wanneer? In tijd gezien. Maar de focus voor vandaag is wie. Wie zijn dat nou? Zo, we beginnen te lezen bij openbaring 6. Dat is aan het einde van de zegels. Er zijn drie fasen. Hè? Je hebt de zeven zegels. En die staan overeen met Matthäus 24. De waarschuwingen voor de grote verdrukking. Yeshua geeft de waarschuwing. En dan komt hij bij zegel 6. En dat is de laatste waarschuwing. Voordat de grote verdrukking begint. En dat zijn zeven bazuinen. Ja. En in die zeven bazuinen, daar spelen die 144.000 een belangrijke rol. En daarna komt Yeshua terug. En daarna komt de toren gods. Dat zijn de zeven schalen. Maar wij zijn niet voor de toren gods. Zo, die gaan aan ons voorbij. Net als in Egypte, de toren gods ging bij het volk van God voorbij. Zo, begin te lezen bij... Bij 6, aan het einde van de, de zegels. Waar zal ik beginnen te lezen? Bij vers 12. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had. En zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart, en de, als een harende zak. En de maan werd als bloed. Zo, dit is een moment in tijd. waarop de zesde zegel afgaat: een grote aardbeving. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt, en de koningen der aarde en de grote en de rijke en de oversten over duizenden, de machten en de slaven en de vrij. Je mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen. Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En voor de toren van het lam. Hé, hey, er is een toren van het lam. Hoort u vrij weinig. Want de grote dag van zijn toren, de toren van het lam, is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Zo, so, bij de zesde bazaan gebeurt er verschrikkelijk. Iets wereldwijds. Volgens mij kan je die aardbeving wel voelen. En het kan ook een hele grote oorlog zijn, aardbevingen. Maar er gebeurt iets groots. Iedereen... Zal het merken. Iedereen zal verbergen. Iedereen zal, zal gaan schuilen. En dan komt het moment dat de toren van het lam aanbreekt, De grote verdrukking of Jacobs benauwdheid. De vraag is wie, wie van Gods volk zal dan staande blijven? De vraag voor u is... Kunt u staande blijven als dat begint? Dat moet je jezelf afvragen. Ben ik zover? ben ik voorbereid voor wat er nu gaat komen? Kan ik staande blijven voor wat er nu gaat komen na die zesde zegel? Bent u daarvan bewust? Wie zijn degenen die staande kunnen blijven? Dan moet u bijhoren. Dan wilt u toch bijhoren... Uiteraard wilt u daarbij horen. Bij degene die staande wilde blijven. Ik wilde staande blijven voor wat er hierna gaat komen. Er komt namelijk een moment van. Even op zijn plaats, even rust, even jongens, even wachten. Voordat die bezuinen gaan klinken, openbaringen 8, even rust op zijn plaats. En laten we even tot bezinnen komen. Laten we even nadenken wat er nu, wat er nu gaat gebeuren. Want. Wij blijven staan. Wij willen even tot rust komen en even nadenken van... wat moeten wij doen om staande te blijven... zodra de bezuinen gaan klinken. Openbaringen 8 gaat beginnen. Dat is het moment in de tijd wanneer we dit gaan spreken. Nou, het antwoord staat in openbaringen 7, vers 1. Degene die staande blijven. En als u daar zegt, ik wil staande blijven dan kunt u van uzelf ervan uitgaan dat ik daarbij hoor. Het antwoord staat in openbaring 7 vers 1. Laat ik nog even eerst, voordat ik begin, even vertellen wat hier allemaal staat. De komst is de toren van het lam. En de toren van het lam is ook wel bekend als Jacob's benauwdheid, f, oftewel de dag des heren, de grote verdrukking, volgens Joel 2. Ja, het gaat om deze periode. En hier is de zesde zegel. En hier is een, een klein moment dat we lezen. Dat is openbaring 7. Het moment van de verzegeling van Gods volk om hier doorheen te komen. En hier is de aan het einde, na de zevende bazuin. Bij het blazen van de laatste bazuin komt onze Heer terug. En daarna komt de toren gods, de zeven schalen. Het gaat om deze periode, maar de preek gaat niet over de inhoud daarvan. Dat is de volgende keer het vervolg. Het gaat erom wie zijn degenen, de 144.000, die hier verzegeld worden. Ook maar ik zei, hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien... Op de aarde, op de zee of tegen enige boom? Ja, je moet je voorstellen. Even rust. Nou, misschien hoef ik dat niet te vertellen. De zee vertegenwoordigt alle volken, naties, talen, et cetera. Zij die op de aarde staan, die hebben vaste grond. En naar mijn inzien zijn dat gelovigen. Zij die... Dat kan je ook later lezen in openbaring 14. Zij die van de aarde gekocht zijn. En enige boom, een boom vertegenwoordigt een persoon in de Bijbel. Welzalig hij die zit aan waterstromen, want hij is als een boom. De bomen zijn mensen. Ja, we hebben het hier over beeldspraken. Het is dus allemaal uh, symboliek, openbaringen. En ik zag een andere engel opkomen. Van waar de zon opgaat... Met het zegel van de levende God. Een levende God. Zorg dat je een zegel hebt van een levende God. Niet van een dode God. Boeddha, van steen of wat uh, Een levende God. De zegel van de levende. Dat is heel belangrijk om dat te weten. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zij breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen. Opdat wij de dienaren van onze God aan een voorhoofd verzegeld hebben. Zo hier hebben we nog een indicatie wie zijn zij die standhouden tot het einde? Dat zijn de dienaren. Dient u wel kander? Dat is gemeente zijn. Gemeente zijn, u bent aan elkaar gegeven om elkaar te dienen. Net zoals onze Heer die is gekomen om te dienen. Zo, dat is gemeente zijn. Zo, dienaren van God. Belangrijk gegeven. Over wie de 144.000 zijn. Er zijn de dienaren van God, want zij worden verzegeld. Met het zegel van de levende God even teruggaan naar die zegel. Wat is die zegel nou precies? Kijken we naar openbaringen 3... vers 12. Kijk, openbaringen 3. Als ik even lees vers 12... tot en met 13. Wie overwint? Zo, dat is nog een gegeven. Van de 144 dagen. We zijn overwinnaars. En... Die overwinnaars, die verwijst, wie was de overwinnaar in het eerste testament, eerste verbond? Wie overwon? Jacob. En daarom werd hij Israël genoemd. Oké, okay. onthoud dat. Hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. Daar kom ik straks op terug die tempel. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Zo, so, wie spreekt hier? Johannes of Yeshua? Yeshua. Zo, so, wie zet die zegel op de voorhoofd van de 144.000? Yeshua. Heel goed. En wat is die zegel? De naam... Jehova. Jehova. Ja, de naam van mijn God. Dat is zijn vader. Maar die zegel is niet het enige. Er is nog meer. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem. Zo, hij schrijft ook de naam van het nieuwe. Niet het oude Jeruzalem. Nee, het nieuwe Jeruzalem. Daar kom ik straks op terug. ...dat nederdaalt uit de hemel... ...bij mijn God vandaan. En... ...mijn naam! Nieuwe naam! Dus we krijgen ook de naam van Yeshua. Maar niet Yeshua... ...maar zijn nieuwe naam. Geen enig idee wat zijn nieuwe naam is? Van Yeshua? Nee? Ja, Nou, Yeshua betekent verlossing... ...bevrijding... En straks, dus hij is eerst gekomen als verlosser. Hij. Maar straks komt hij terug als koning. In die richting moet je het denken zoeken. En wie was de koning in het Oude Testament? De koning. Niet Salomo. Dat was ja, Salomo. David. David betekent mijn lieveling. En God zei toen hij uit het water steeg in Shuwa: Dit is mijn zoon, mijn David. Dat betekent mijn lieveling. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. In wie ik mij wel behaag geef. Zie je die relatie? Dit is mijn geliefde. Waarschijnlijk is zijn nieuwe naam mijn geliefde. Oftewel David, de koning. Weet ik niet. Dat is speculatie. Dat zetten we even opzij. Zo, de naam van de levende God is de naam van God. Dat is de zegel. Waarom krijg je de naam van God als zegel mee? Wie is er hier allemaal getrouwd? Ja, een heleboel toch? Wat is je meisjesnaam? Van der Maas. Van der Maas. Toen je zei tegen André: André, wil je met me trouwen? Of nee, André zei dat. <laughs> Toen jij ja zei tegen André, wat kreeg je dan? Zijn naam. Zo is dat met Yeshua. In openbaring 14 wordt gesproken over de bruid. Nou, jullie hebben een huwelijk, maar wat is het huwelijk in de Bijbel? Wat is dat? Nou, het huwelijk een verbond. Hier heb je het. Zo, so, het verbond. Het huwelijk is een ketuba. Ketuba is het verbond. De naam, als je de naam van God ontvangt, heb je een verbond met Hem. En Yeshua is de verbondsluiter. Dit is mijn beker in mijn bloed. Het nieuwe verbond. Verbondsgelovigen, ik, ik, dat vind ik een mooie naam om veel uit te spreken. Een verbondgelovige heeft een verbond met de vader. En dat is de reden dat je de naam van hem krijgt. De 144.000 staat in openbaring 14, wordt ook genoemd de bruid. En dat is de reden waarom wij de naam krijgen van de vader. Dan weet je die zegel waarom je de naam hebt gekregen. We gaan terug naar vers 4. Dat is denk ik de laatste vers. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van Israël. En dan krijg je een hele lijst van twaalf namen. Op twee namen na. Dat is de naam van de stam Dan en de naam van de stam Ephraim. Die zitten in die lijst niet bij. De volgorde van die namen staan ook in een hele andere volgorde dan in Genesis. Toen de namen daar, want hier begint het met David, maar David is niet de oudste. Sorry, ze beginnen met Juda, maar Juda is niet de oudste zoon van. Van Jacob. Zo'n hele andere volgorde. Kom ik later op terug. Verder moet je begrijpen: de rode draad. van het volk door de hele Bijbel heen, Torah, door de hele Torah heen. Ja, van kaf tot kaf. Het is 29. zijn dit de namen? Er zijn twaalf stammen zijn er meer het wil niet zeggen dat er niemand van de stam dan hier bij zit dat zegt het niet want iedereen kan zich bekeren natuurlijk en dat geldt ook voor Evrim er staat zelfs Jozef maar Evrim is een zoon van Jozef zo het nageslacht van Jozef Evrim en Manasseh die horen er wel bij Ja, waarom staat Manasseh er wel dan heeft een reden kom ik straks op terug maar de geschiedenis van de rode draad van het volk is namelijk dat hier zie je dat heel het volk weer bij elkaar is. Halleluja. Dit is na 2900 jaar. 2900 jaar geleden hadden we de koning, de koning, dat was Salomo... Hij was de grootste koning ter wereld, de rijkste koning en de machtigste koning, vol met wijsheid. Maar hij, wat hij, op een gegeven moment ging hij scheef, ging van het pad af en samen met hem heel het volk, met koning Salomo. En toen kwam er een burgeroorlog en ze, ze hebben eigenlijk het verbond met vader hebben ze verbroken. En daarom werd het volk ook verbroken. In tweeën. En je kreeg het huis Israël. In het noorden. Of het huis Evrim. Ook wel genoemd. Of het huis Jozef. Ook wel genoemd. En in het zuiden hadden we het huis Juda. Samen met Benjamin en ook Lefieten. Omdat daar Jeruzalem, de stad en de tempel aanwezig was. Zo het huis was verdeeld. Ja? En het is tot op. Dit moment door de hele Bijbel heen, dit is het moment dat het volk weer bij elkaar is. Amen, halleluja. Dit is een van de fantastischste versen dat heel veel profetieën, van bijna heel, volgens mij van bijna alle profeten, is er wel een stukje over geschreven dat hier naartoe verwijst. Een van de belangrijkste profeten, die is wel bekend, van Ezekiel 37. En ik zeg tegen u, pak een stok voor Juda, voor Israël, Juda en de Israëlieten, en hun metgezellen. Dus ook de proselieten horen daarbij, die zich bij Juda hebben gevoegd. Ja? En pak een andere stok... Voor Jozef, voor Evrim, voor Israël. En voeg die twee stokken bij elkaar. Zodat het weer één stok is. Eén. En waar het om gaat... Is... Zij worden in uw hand... Zij, zodat zij in uw hand één worden. Dit is ontzettend belangrijk. Dus er wordt hier gesproken... Niet zomaar over twaalf stammen. Nee, de eenheid... Van die twaalf stammen. Met alle metgestellen. Met alle. Iedereen die erbij hoort: eerst de Jood. En dan ook de Griek. En de zegt Paulus. Maar eerst de Jood. En daarna iedereen. Die eenheid is belangrijk. Want wat betekent dat? Die eenheid verwijst weer naar het verbond. Met de Vader. Yeshua, een van zijn laatste gebeden, zei: Vader, ik bid. Dat zij één worden zoals ik en u één zijn. De eenheid is bepalend voor die hele groep. Degene die tot het einde staande blijven. Je ziet ook vandaag de dag dat er steeds meer judeërs tot geloof komen in Yeshua. U hoort tien verschillende uitleggen. Voor mij zijn dit de gelovigen in Yeshua. Het is namelijk een punt, ik ga zo meteen even wat dieper in op het verbond. Om dit te kunnen begrijpen. Maar het zijn de verbonds, dit is Gods volk. Door de rode draad, door heel openbaringen heen. Het begint al bij openbaring 1, 2, de gemeentes, zeven gemeentes. En dan zegt het, wie zal staande kunnen blijven en openbaring 3 zegt, begint hij al Jeshua te zeggen, jullie krijgen geschreven de naam van God. Dit zijn wedergeboren Joden, Grieken, dus iedereen, het is Gods volk, heeft allemaal namen. De vrouw in openbaring 12, een overblijfsel van haar nageslacht, openbaring 12. De bruid, de, het nieuwe Jeruzalem, overal waar je in openbaringen 12... Nieuw-Jeruzalem leest, lees je de 144.000. Dat is Gods volk. Ze hebben verschillende namen. Waarom 144.000? Ik zeg al, het is een beeldspraak. Het is een metafoor. Het is een, uh, een symboliek. 144 Waar komt die 144.000 vandaan? Laat de Bijbel zichzelf uit. Nou, ik kan beginnen, 100 heeft een betekenis, als je 144 hebt, heb je het getal 100, je hebt het getal 40, 40 betekent beproeving, denk maar aan dat Yeshua 40 dagen beproef was, of het volk, 40 jaar in de woestijn, en dan heb je 4, dat is ook weer een betekenis. Maar wat zegt Johannes zelf in openbaringen? Laten we daar even de focus op houden. Dan kunnen we in ieder geval niet scheef gaan. In opmaak 3, vers 12, hebben we al gelezen dat het volk van God, de 144.000, naast dat zij de naam van God gekregen hebben als de zegel, ook genoemd wordt of de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem krijgen. De wedergeboren gelovigen, de verbondsgelovigen, krijgen ook de naam van het nieuwe Jeruzalem. Dat is wel heel apart. Het nieuwe Jeruzalem is een andere naam voor de 144.000. En waar wordt dat verder verteld? In openbaringen 21, ook openbaring 14. Maar er zijn 144.000, of als we eerst kijken naar het eerste gedeelte, de 144, bestaat uit 12 keer 12. Waarom 12 keer 12? Nou, in Openbaring 21, vers 12 en 13, staat. Ze had een grote. En dan hebben we het over het Nieuwe Jeruzalem. Niet de, de bestaande stad in het land, in de staat Israël. Nee, we hebben het over het, het Nieuwe Jeruzalem. En ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten. Kijk, daar heb je de eerste twaalf. Twaalf poorten. En bij die poorten twaalf engelen, weer twaalf... ook waren er namen opgeschreven... namelijk de... namelijk van de twaalf stammen van Israël. Nou, dit is wat we net gelezen hebben in openbaan 7... dat er twaalf stammen zijn... en hier zien we dat terugkomen in de stad. En de stad heeft een muur... Ik was gisteren nog in Zwolle en die hadden ook een stadsmuur. Je moeten maar eens naar oude steden gaan. Die hebben allemaal een muur, een dikke muur. En ik ben altijd verbaasd hoe ze die muren hebben gemaakt. Uit kleine bakstenen. Ik dacht, tegenwoordig hebben we beton. Toen waren die muren gemaakt uit kleine stenen. Wij zijn ook levende stenen. En dan zie je die muur in Zwolle. Volgens mij was hij twee meter dik. Een hele dikke muur. Maar in oude steden moet je eens kijken. denk, tjonge jongen. Dus die muur hebben ze opgebouwd uit stenen. Het is zo fantastisch. En die muur, die heeft een functie. Als je in de stad bent. Ben je veilig. Als je buiten de muur bent. Dan heb je een probleem. Daar vandaan dat... In die 144.000, in die stad Jeruzalem, ben je veilig. Daarom staat ook daar die muur genoemd. En die muur heeft twaalf poorten van de naam van de twaalf stammen. Wil je in die stad zijn, achter die muur, achter die veiligheid... ...moet je door één van die twaalf poorten. Dat kom je nu niet. Nou, dat betekent dat, dat refereert naar nou ook baan 12, het overige van haar nageslacht, zij die de geboden doen van de vader. Daar, daar kom ik later wel op terug, maar dat andere is, zij die ook het getuigenis van Yeshua hebben. Dus twee dingen, twee eigenschappen. Er zijn veel meer eigenschappen, maar je moet door die poort heen, door één van die poorten. Er zijn er drie in het noorden, drie in het zuiden, drie oosten, en drie west. Er gaat door één, misschien hoor je bij één bij van die stammen. Want het is een belofte die Yeshua zegt. Luister, ik ben alleen maar gekomen voor het verlorene van Israël. Maar die tweede groep, het huis Israël, of Jozef of Ephraim, Die zijn hun volledige identiteit kwijt. Lees het boek Hosea. Die zijn het kwijt. Het is heel goed mogelijk dat iemand... Daarbij hoort die nu niet weet bij welke stam die hoort. Want die identiteit is weg. Tot op de dag van vandaag. God weet wie wie is. Dat is de Exodus. Dan komen we bij het verbond weer terug. Want toen het volk. Met twee momenten geweest. Eén moment is dus Exodus 24, vers 8. Toen nam Mozes het bloed. Sprenkelde het op het volk en zei: Dit is het bloed van mijn verbond, dat de Heer met u gesloten heeft op grond van die woorden. Welke woorden? Hij gaf dus een hele reeks woorden. We hebben het ook net opgenoemd: Shema, Israël, kent de tien geboden. Op basis daarvan zei het volk: Ja, ik wil, of Ja, wij willen. En daarmee hadden ze een verbond met de Vader. En op dat moment sprengde. Mozes bloed. En bevestigde dat verbond. Ja, kent het verhaal? Nu is er een probleem... ...dat een beetje onder de tafel wordt geschoven. Dit verbond... ...dat in de woestijn gesloten is met het volk... ...eigenlijk al eerder met Abraham... ...vele jaren eer. Dit verbond... ...waar is dat verbond... Gebleven van die twaalf stammen Het verbond bestaat uit twee delen. Je hebt de verbond met Abraham Maar die werd later aangevuld met de inhoud van dat verbond En dat werd gegeven aan Mozes Maar het werd gesloten met Abraham het is hetzelfde verbond Dit verbond Dat daar gesloten is Dat geldt niet meer Wat zeg je nou? Het is toch een even verbond? Ja, het is evenverbond. even verbond. Maar het geldt niet meer, want het is verbroken. Als je Daniel 9 leest, goed leest... dan bidt hij... Wij hebben allen gezonden. Wij hebben al uw geboden teniet gedaan. Eigenlijk zegt hij... Wij hebben allemaal het verbond verbroken. Het verbond is even. Het verbond is er nog wel... Maar de verbondsluiting is verbroken. Zo, ik heb geen recht meer op het verbond. God verbreekt zijn verbond niet. God, is, even, God, God wij, uh, verandert niet. God verandert niet, zo zijn gebond verbond ook niet. Wat er veranderd is, is de mens. Dat moet ik goed uitleggen, want ik hoor nog regelmatig dat op basis van het oude verbond hebben... Israël, of joden, nog recht op het even leven, op het koninkrijk van God. Dat wordt vaak gezegd. He, als de heer straks terugkomt, eh, rijnwater zal komen, en ze hoeven zich vandaag de dag niet te bekeren, want eh, aan hun is het evangelie verkondigd. Ja, is ook wel. God heeft de mens, na het verbreken van de verbond, had God de mens lief, ...opdat hij zijn ene geboren zoon gegeven heeft... ...omdat een ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Is. Zo, het oude verbond is er wel... ...maar het is verbroken. Je hebt er geen recht meer op. Dat is hetzelfde als je een huurhuis hebt... ...en je zegt je huur op... ...dan moet je uit het huis... Dan kan je wel zeggen, ja ik heb de sleutel nog in mijn zak. Maar je hebt geen recht meer op dat huis. Je mag daar niet meer wonen. Dus er komen andere woners. Je kan zeggen, ze hebben het verbond. Verspeeld, ver, verbroken. En dan komt in Daniel 9, komt Gabriel langs. Bij Daniel. En dan zegt hij. Halverwege de zevende week, de laatste week. Zal de Messias komen. Niet de tegenstander. Ze draaien ook alles om. Hè? Ik word daar een beetje, maar soms word ik er moe van. Het is niet de tegenstander. Het is de Messias die halverwege de week gesneden wordt. En sneden, snijden betekent een verbond sluiten. Je bakt een brood, je bouwt een huis en je snijdt een verbond. Dat staat. Zo halverwege die week heeft Yeshua aan het kruis, heeft hij opnieuw het verbond Besloten voor de hele wereld, inclusief het, de Joodse broeders en iedereen die daar zijn meegekomen. Dat is ook de enige weg. Yeshua is de weg, de waarheid en het leven om te komen tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer. Dat is het nieuwe verbond. Zo, so, de besnijdenis is de besnijdenis van je hart. Dat is het altijd zo geweest, ook in het Oude Testament. En dat wil zeggen dat hij door zijn geest zijn woord in ons hart legt. Hij zegt tegen Nicodemus, een leraar van Israël. Jij bent leraar en je begrijpt het niet. Je moet eerst wedergeboren worden, wil je het koninkrijk van God zien. En je moet wedergeboren worden uit water... ...en geest wil je het koninkrijk van God binnengaan. Zoals je niet bent wedergeboren in water door het woord van God... ...en in geest door de getuigenis van Yeshua... ...kan je niet eens het koninkrijk van God binnengaan. Die twee zijn belangrijk. We gaan verder, want ik dwaal af. Zo, het oude verbond is verbroken. En we hebben daarvoor in de plaats gekregen een nieuw verbond... Kijk, het verbond is er nog wel. God verandert niet. Zijn verbond is er. Maar om aanspraak te krijgen op het nieuwe verbond. Is uitsluitend via het bloed van Yeshua. Via zijn offer. En dan hebben we recht op dat verbond. En dan kunnen we één worden met de Vader. Ik zal je nog sterker vertellen. Staat niet in de Bijbel. God heeft helemaal geen eens bemoeienis met mensen die zijn verbond niet accepteren. God bemoeit zich alleen met hen die zijn verbond hebben geaccepteerd door het bloed van Yeshua. Met hen, want God is een verbondsgod. God de Vader is een verbondgod. Dat is de enige wijze waarop God een relatie wil bouwen met zijn kinderen. Via zijn verbond. De 144.000 verzegelden, dat zijn verbondsgelovigen. Van het nieuwe verbond. Niet van het oude verbond, want de oude verbondsluiting geldt niet meer. Lees ook de Romeinenbrief maar. Als je dat leest, ga je schrikken. De Romeinenbrief die gaat daar heel goed over, over het verbondsluiting Ook geënt zijn aan de nieuwe, aan de olijfboom, de hele olijf. We hebben het over een nieuw Jeruzalem, een nieuwe stad... Een nieuw verbond. En dan staat er in vers 14, ook bij 21, vers 14, we lezen verder. En de muur van de stad had twaalf fundamenten. Met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. Die stad Jeruzalem bestaat niet alleen uit twaalf poorten. Met de twaalf namen van de twaalf stammen. Twaalf zonen van Jacob, maar die zijn gefundeerd op de twaalf namen van de twaalf apostelen van Yeshua. En zonder het fundament zakt die hele muur in. Ik denk zelf, en allebei belangrijk. Je moet door de poorten, maar die fundament houdt alles vast. En wat houdt dat nou in? Dat het de namen zijn van die. Twaalf discipelen van Yeshua. Zij zijn de eerste die een verbond hadden gesloten. Het eerste die het nieuwe verbond hadden geaccepteerd. Want Yeshua was daar en zei na de maaltijd, na het Pesachmaal, brakte zij het brood. Dit is het lichaam. En, dan zei, en toen nam hij de beker. Dit is de beker van het nieuwe verbond. Zij waren de eerste die het nieuwe verbond accepteerden. Mooi hè. Net zoals zij, de twaalf stammen in de woestijn bij Mozes, de eerste waren die het oude verbond accepteerden. Twaalf is min of meer ook symboliek. Twaalf betekent autoriteit, kracht, heerschappij. En we staan in het begin, want jullie zullen, zullen regeren als koningen en priesters. Dat betekent ook twaalf. De 144 is absoluut even te maken met het verbond. Twaalf, twaalf poorten, door het woord zijn verbond. Twaalf fundamenten, verwijzen naar de twaalf posten die het, dat zijn de eerste twaalf die het nieuwe verbond. Zo, het gaat om het nieuwe verbond. Ik heb een keer een boekje geschreven, een blad, een full color. Ik had het gedacht om het mee te nemen, helemaal vergeten. Maar je kan het ook downloaden van de website dag aan dag. Het heet Het Eeuwig Verbond. En als u het op papier wilt hebben, fullcaller, moet u maar even een mailtje met uw adres sturen. Dan stuur ik het op. Daar staat alles in over de verbondsluiting. En het is een enorme belangrijke boodschap: het verbondsluiting. Jammer genoeg dat daar zo weinig over gesproken wordt. Oké, okay, in Matthijs 26 staat dat, hem, en hij nam de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen. En dan heeft hij in eerste instantie tegen de judeese eh, discipelen. Drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Zie je, je had het oude verbond... In de tijd van Mozes in de woestijn. En dit is het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt. Tot vergeving van de zonden. Want Daniel zei. Vader we hebben, gezond, we hebben allen gezonderd. Zei Lees maar naar in Daniel 9. We hebben allen gezondigd. Dit is de enige weg. Om het nieuwe verbond te accepteren. Door het bloed van Yeshua. En dat geldt voor iedereen. Er is maar één evangelie. Vandaag de dag, wie gelooft dat we in de eindtijd leven? En Yeshua waarschuwt in, in Matthäus 24 vijf keer voor de valse profeten, leraren, etc. Dus vandaag de dag hoort u verschillende evangelieën. Vandaag de dag hoort u, je hoeft Yeshua niet meer te accepteren, want als hij terugkomt, dan zal je behouden worden. Dat is een foute evangelie. Leg dat naast je neer. Er is maar één evangelie. Dus als je Paulus zegt, die zegt het hard. Die zegt, vervloekt is hij die een andere evangelie brengt dan Yeshua. Maar als je er naar gaat luisteren en je accepteert het, wat gebeurt er dan? Dan komt die vloek van Paulus. Is echt waar, Paulus heeft dat vervloekt, maar die vloek die komt over jou. En wat gebeurt er dan? Je raakt het Nieuwe Testament kwijt, je raakt Yeshua kwijt, je raakt je nieuwe verbond kwijt en je valt weer terug in oude gewoontes. Dat is werkelijkheid. Dat is, dat is hier ook gebeurd, hè? In deze gemeente. Ze dus Yeshua kwijt zijn geraakt. En dat komt omdat ze een andere evangelie hebben gehoord en geaccepteerd hebt dan het evangelie van Yeshua Yeshua is de enige evangelie en die gekruisigd, zegt Paulus ja, het koninkrijk is niet alleen het evangelie nee, Yeshua heeft niet Yeshua verkondigt het evangelie van het koninkrijk Paulus bedoelt bij het sluiten van het nieuwe verbond is het evangelie van Yeshua alleen en die gekruisigd het gaat natuurlijk om het evangelie van het koninkrijk, maar om daar te komen is de weg Yeshua. Nu hebben we dus twaalf gehad, de twaalf van de twaalf zonen van Jacob, de twaalf en de twaalf apostelen, twaalf keer twaalf is 144. Waar komt dan die duizend vandaan, want het zijn 144 duizend. Laat de Bijbel zichzelf uitleggen, ik hoef dat niet te verzinnen. Er staat in Deuteronomium vers 7. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is God. Hij is een getrouwe God die het verbond en de tierenheid in acht neemt. Voor wie hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen tot in duizend generaties. Zo, daar heb je die duizend dit kan ook anders vertaald worden, generaties. Het zijn geen duizend letterlijke generaties, want stel voor dat een generatie vijftig jaar is, dan zou dat betekenen dat je vijftigduizend jaar moet wachten. Het is een beetje lang. Nee, we zitten al in de einde der tijden, in de laatste dagen. Het duurt hooguit nog een enkele jaren voordat de Heer terugkomt. En geen duizend, vijftigduizenden jaar. Ja, ik denk enkele jaren. Als wij op het moment zitten van die zesde zegel, als die binnenkort aanbreekt, dan duurt het nog 1240 dagen of 1260 dagen voordat hij terugkomt. Dat is die periode van de grote verdrukking of Jacobs benauwdheid. We zien ook dat het betrekking heeft op het doen van de geboden van de vader. Dat is de inhoud van de verbond en dat komt weer terug in openbaringen 12. Het overige van haar nageslacht, die de geboden van de vader doen. En dat komt meerdere keren terug in openbaringen. Psalm 105. Hij, de vader, denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Ja, maar het is toch een eeuwige bond? Ja, het verbond is eeuwig. Dat huis staat er nog. Alleen je hebt de sleutel niet. Om toegang tot het huis te krijgen. Want je moet je eerst bekeren. En wedergeboren worden in water en geest wil je toegang krijgen tot dat nieuwe verbond. God verandert niet. Zo ook zijn verbond niet. Alleen het is verbroken. Je staat aan de verkeerde kant van de muur. Aan de belofte die hij gedaan heeft tot in duizend... Dan heb je weer die duizend... Zo, die duizend van 144.000, die duizend, die slaat echt op het verbond. Verbondsgelovigen. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft. Zo, het verbond van Abraham is nog steeds intact. Het is een eeuwig Want wat beloofde hij aan Abraham? Je zou vader zijn van vele volkeren. Niet één volk, meerdere. Vele volkeren. Zoveel als je de sterren kan tellen, of het zand de zee kan tellen. Zoveel zijn er. 1 Kronieken 16, vers 15, 16. Denk, en dit is een opdracht aan ons, denk aan zijn verbond. Ja, wie is verbond? Verbond van de Vader. Die is er nog. Denk aan zijn verbond. Voor eeuwig. En aan de belofte die hij gedaan heeft. Tot in duizend. Dan heb je het weer, duizend. Generaties. Nou, dat is, het gaat om beeldspraak duizend. Het, het is alsof er zoveel duizenden, duizenden, duizenden verbonden gemaakt zijn tussen de vader en de volkeren. Als je dus hieraan denkt, denk aan zijn verbond. Want daarmee kom je in aanmerking tot die 144.000. Er is nog veel te vertellen over de 144.000 als getal, maar het is symbolisch. En ik hoop dat je nu begrijpt waar die 144.000 naar verwijst. We hebben een beetje inzicht gekregen. In die 144, dus veel meer hoor. Openbaringen 14 vertelt er ook heel veel over. Maagden en zij die de dood niet eens zullen zien, maar dat komt allemaal. Dat gaan we later. Houd er vast, verbondsgeloofers, nieuwe verbondsgeloofers. We hebben het over het nieuwe Jeruzalem. We hebben het over het nieuwe Israël. We hebben het oud verbond Israël en we hebben het nieuw verbond Israël. Samen. Inclusief de judeëns die in het land juda wonen... die zich bekeerd hebben tot Yeshua. De Messiaanse gelovigen die Messia's hebben geaccepteerd. Dat is inclusief. Dat zijn je broeder en zuster. Maar naar mijn inzien is het nog veel te weinig. Veel te weinig. Op dit moment zijn er 6 miljoen... Inwoners in Israël, nog niet eens 2%. 2%, nog niet eens 2% hebben hun leven aan Yeshua gegeven. Nu komen we, wie, wie zijn dan de 144.000? dat hebben we nog steeds niet beantwoord. Maar daarvoor moet ik eerst iets vertellen over het profetisch woord van openbaringen. Kijk, Yeshua sprak in parabelen en gelijkenis, maar niet iedereen... Begreep dat? Als je het hebt, herinner je, je niet over de, de spijziging van de vijf broden en de twee vissen. Begrijp je, dan heeft het over de Torah. Vijf broden verwijst naar de vijf boeken van de Torah. Twee vissen verwijst naar de twee huizen. Je moet die dingen begrijpen. Er zijn tien maagden, maar vijf waren de wijzen en vijf waren de dwaas. Waar verwijst dat naar de vijf wijzen verwijzen ze ook weer naar de Torah. Er zijn heel veel beelden. Zo, Johannes heeft daar ook een handje van. Ik wil een beetje laten begrijpen. hoe een profetische taal in elkaar zit. In dit geval van Johannes. Als je dat niet begrijpt, dan is openbaringen heel moeilijk te lezen. Want het heel veel wordt letterlijk gezien, maar het is niet letterlijk. Eerste voorbeeld: Openbaringen 1, vers 10. Johannes was in de geest en op de dag des Heeren. En, Johannes zei, ik hoorde achter mij een geluid als van een bazuin. Johannes hoorde een bazuin. Kijk die om en wat zag je staan? Een lam in het midden en die tot hem sprak. En wie was dat? Yeshua. En wat ziet u? Schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de... Zeven gemeenten Azië zijn naar Ephesus, Samira. Nou, oké. Okay. Dus dit moet je even onthouden. Er was iemand achter Johannes en hij hoorde achter hem als een geluid als van een bazuin. En toen keerde hij zich op om te zien wie er tot hem sprak, om de stem te zien die met mij gesproken had... en toen ik mij had omgekeerd... zag ik... zag ik... wat ziet hij? Zeven gouden kandelaren... en te midden van de zeven kandelaren... zag ik iemand die op de zoon... des mensen leek. Wie is dat? Yeshua. Hij hoorde een bazuin... maar degene die sprak... was Yeshua. Is dat hetzelfde... Ja, hetzelfde. Als Yeshua spreekt, spreekt hij als een bazuin. Zo heb ik al één ding verklapt voor een latere preek. De zeven bazuinen is dat Yeshua spreekt. Heb je hem door? Ja. Profetisch woord. Geef je er nog één. Openbaringen 5, vers 5. Eén van de oudelingen zei tegen mij, tegen Johannes... Hou niet... Zie de leeuw. Dat hoort hij. Hè? Johannes hoort nu een ouderling tegen hem zeggen. Maak je niet druk. Wat was er aan de hand? De zeven zegels waren daar. Van de boekrol. En hij kon niemand vinden wie die zegels kon openen. En er zei een van de oudelingen van. Maak je niet druk. En zie de leeuw. Die uit de stam van Juda is. De woord van David. Hij heeft overwonnen om de boekrol te openen. Hij verwijst naar Yeshua. En zijn zeven zegels te verbreken. En er was er maar één die dat kon. Toch? Als je dat leest. Dat is Yeshua. Maar Johannes hoorde dat zeggen tegen hem. Zie de leeuw. Dus hij hoort een leeuw. En daarna zag ik, Johannes hetzelfde. En ik zag, zegt Johannes. En zie, te midden van de troon. En van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Hij hoorde zeggen een leeuw, maar als hij keek zag hij een lam. Er twee verschillende dieren. Een leeuw is niet hetzelfde als een lam, toch? Maar het is wel hetzelfde. Dus hij hoort een leeuw, maar hij ziet een lam. Is dat hetzelfde? Ja, het is Yeshua. Alleen Yeshua afgebeeld. De ene keer als een leeuw, hij hoorde dat. En de andere keer ziet hij een lam. Beeldspraak. Twee verschillen, maar toch wel hetzelfde. Een laatste voorbeeld, die is even wat moeilijker. Dan moet je iets dieper ingraven. Wie graaf, die vindt een schat. de schat. Een schat is verborgen in een akker. Ook bij 14. En ik hoorde. Dan heb je hem weer. Johannes hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. Nou, dan moeten we even gaan graven in de Openbaringen. Johannes vertelt zelf wat de wateren betekent. De wateren is volgens Openbaring 17 vers 15. Dus je kunt dat even opslaan. Openbaring 17. Vers 15. En hij zei tegen mij... De wateren die u gezien hebt... Waaraan volken... Menigten... Naties en talen. De wateren... Vertegenwoordigt... Alle volkeren. Alleen ze hadden nog geen vaste grond. Ze waren, dat zijn, je kan ze voorstellen als... onbekeerde. Maar ze hadden nog geen vaste grond. Dus het zijn niet de volkeren van de aarde... Dat ja, is heel echt Het dat 70% voor de volk staan. 70% van de aarde water is. Twee derde is water. Ja, klopt. Hij hoorde vele wateren. Hij hoorde de volken, de naties, de talen om zich heen. Dat is even, even onthouden. Maar wat zag hij nou werkelijk? Zij zongen... Ja, dit is vers 2 en dit is vers 3. Zij zongen... Als een nieuw lied voor de troon. Voor de vier dieren en de oudelingen En niemand kon dat lied leren. Behalve wie? De 144.000. Zo de vele wateren die hij hoorde. De volkeren, de natieën. Zijn de 144.000. Die van de aarde gekocht zijn door een overgang van uit het water naar de aarde dit is hetzelfde so, de 144.000 komen uit de volkeren komen uit de naties, komen uit de verschillende talen het is niet letterlijk 144.000 dit is symbolisch overtuigd? niet Al overtuigd? dat vind ik knap ik was nog niet overtuigd hoor je moet het zeker weten nu dan, luister goed, gaan we terug naar Openbaringen 7. Luister goed wat hij zegt, wat er geschreven staat. Vers 4, Johannes, en ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, de 144.000. Zo, so, Johannes. ...hoorde het getal 144.000. Hij heeft ze niet eens gezien. Hij hoorde het. 144.000 is het aantal, het getal. Vandaag de dag zijn er veel predikers, er zijn 144 bekeerlingen... ...die God speciale bediening gegeven heeft om in de eindtijd... ...vergeet het maar. Als Johannes ze niet gezien hebt, heeft niemand ze gezien. Hij hoorde het. Hij hoorde het getal van 144.000. Ja, wat zag je dan werkelijk? Dat is de vraag. Hij hoorde het getal van 144.000. Zie je dat het symbolisch is? Vers 9. En hierna, nadat hij dat, die twaalf stam had opgenoemd, et cetera. Hierna zag ik en zie een grote menigte. In wel tellen kan uit alle naties, alle stammen, volken en talen Daar heb je het water weer. Daar komen ze vandaan. De 144.000 komen hier, Johannes. Hoorde alleen het getal, maar hij ziet een volk, een verbondsvolk, een volk waarvan Yeshua gezegd: wie is in staat om stand te kunnen houden voor wat hierna gaat komen in openbaringen 8 wie het beloofde land ingaan is duidelijk voorbeeld David, Kaleb en Caleb betekent hond maar die kwam uit de volkeren die kwam niet uit de twaalf stammen Ik wil niet zeggen dat het 50-50 is, maar je ziet dat God van alle mensen houdt die met hem een verbond wil sluiten, maar de rabbis die vonden dat niks, dat die met, uh, met de tollenaars en uh, maar goed, het gaat om je hart, hè? Johannes zag een grote menigte. Dat is 144.000. En dit is, er is maar één volk in openbaring. De rode draad is maar één volk. Het zijn niet twee volken, ook niet drie volken. Eén. Eén volk, dus één koning, één koninkrijk. Er zijn alleen verschillende momenten. Straks als je openbaring 12 leest, 13. in je zit midden in die grote verdrukking, 14. 15, 16 en dan ga je er weer uit en dan, wat zegt Joshua, de gelijkenis van de saaien, een goede zaad en hij zegt, moeten wij dat verkeerde zaad er dan uithalen nee, wachten tot de einde de tijden en aan het einde dan zal het eerst het verkeerde zaad eruit gehaald worden, dat is die grote verdrukking, je kan je daar nog in bekeren, maar ik lees regelmatig en zij bekeerden zich niet maar die worden eruit gehaald en dan komt de Heer terug... en dan zegt de vergelijking... en dan de maaiers zijn de vier engelen. Nou, dan gaat hij in openbaring herhaald Johannes dat. En dat is dan de grote, grote oogst. Dat is een volgende. Les. We gaan kijken wat er allemaal wat je te wachten staat. Er is maar één verbond, lieve mensen. Er is maar één zoon die het verbond opnieuw kan sluiten... Er is ook maar één nieuw verbond volk. En of je hem nou Israël noemt, of de vrouw, of de bruid, of het lichaam van Christus. Ik vind het allemaal prima. Of de gemeente, het heeft heel veel namen. Zelfs de naam het Nieuwe Jeruzalem. Die het eeuwig verbond van de Vader geaccepteerd heeft door het bloed van zijn zoon Yeshua. Amen. Adonai